Uur. Door al Begens met het NOS-journaal. Het aantal doden na aanvallen over en weer in India en Pakistan is verder opgelopen. Vannacht escaleerde het conflict tussen de beide landen. Pakistan meldt 13 doden en tientallen gewonden na Indiaanse aanvallen in het Pakistanse deel van Kashmir. Bij Pakistanse aanvallen op het Indiaanse deel zijn zeker vijf mensen omgekomen. De legers van beide landen voerden aanvallen uit op luchtmachtbasis en andere militaire doelen.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 Nu gaat elke politieeenheid daar nog anders mee om. Met een landelijke aanpak krijgen kansrijke zaken voorrang, denkt de federatie. Op de kermis van Hoogland bij Amersfoort heeft de politie gisteravond charges uitgevoerd vanwege massale vechtpartijen. Ook ging de kermis de rest van de avond dicht. Twee mensen zijn opgepakt. Rond half tien werd er op een aantal plaatsen gevochten. Toen de politie daarop afkwam werden agenten met onder meer stenen bekogeld. De kermisorganisator in Hoogland denkt dat de vechtpartijen begonnen nadat een meisje de toegang tot de kermis was verboden. Ze werd eruit gezet en keerde terug met een grote groep. Het weer volop zon, alleen in het oosten en noordoosten mogelijk ook wat bewolking. 17 tot 23 graden wordt het. En ook morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB.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 En daarna hebben we Hans Botman hier naast mij... maar dan uh, op een USB-stick uh, over de uh, Special Olympics. een USB-stick, ah, ja. <laughs> Maar we hebben eerst nog even Carina. Want ja, die gaan je overlevenspak uh, bekijken, geloof ik. Ik ben benieuwd of ze het heeft, heeft overleefd. Van <laughs> heb, je <laughs> heb je hem al aan, of niet? Heb je hem al aan? Ik heb hem alweer uit, hoor. Want... Oh, je hebt hem alweer uit. <laughs> Wat een... Uh... Nou, mijn hele gezicht is rood. Het <laughs> is echt...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 Ik minuten aan om die pak aan te krijgen. Oh, jij, je, hebt net een, je, hebt, je hebt net een foto naar me gestuurd. Ja. Oh ja, zo. Hij ziet er wel heel charmant uit hoor. Ja, leuk. Ja, ik denk dat we wel een keer een modeshow kunnen doen met die ja, pak. Jij kan alles hebben. <laughs> maar, uh, nee, ja, eigenlijk wil hij me zo het water ingooien. Ja. En omdat hij, dat ik echt ervaar hoe het is. want. dan blijf je drijven. Wat zei je nou net? Uh, ik kan er.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 Uh, kost ongeveer 1700 euro. Uh, ik heb er nog zelfs niet de capuchon op laten doen, die zat er eigenlijk bij. Oh! Want hoofd uh, uh, moet natuurlijk ook warm blijven, ja, ja. zeker in zee. Ja, uh, dat heb we... ik eigenlijk vergeten. Ja, nou, we dat gaan we weer doen. Nou, Carina, dat is. Uh, ja, uh, mooi. Uh, nee, mooi. Mooi avontuur hoor. weer. Nog heel nee, veel plezier het bij de. Leuk hier. Hey, ja. Ben je ook donateur, Carina of niet? Nee. Oh. Nee, dat moet ik maar even woorden. Ja, dat... ja, meteen eigenlijk. En dan kun je meteen mijn vader straks. Ja, ja ik heb dat vorig jaar gedaan. Ja, weet ik. Toen ja. hand vasthouden en de andere hand filmen. Eén hand voor de boot. En de andere hand om te zwaaien. En je, en je, over, ben, jij bent en je overlevenspak je aan. Je en aan. je bent wel een helder. Nee, nee, maar ik kan het iedereen aanraden om ja, te doen. Ja, komen. Helemaal nee, hartstikke op. goed. Het duurt tot vier uur. En uh, nou, gewoon bij de uh, boothuis. Op Precies, de, uh, komt al een... Hey, ik ben straat. Ja, ja, hartstikke goed Hallo, uh, Carina. de en enthousiaste mensen. Ja, okay. perfect, perfect. Okay. Hey, hart, hartelijk bedankt en een goed weekend uh, Carina. Hoi, hoi. Oké, okay. bye bye. Nada. Wij gaan meteen door, hè, denk ik. Uh, ja, ik uh, denk het ja. Want we zitten hier met, met, uh, met uh, Koen Gielsen. Koen, welkom. Yes. Ja, je wel. En Koen is uh, ja, de organisator of een van de organisatoren van het grote zaalverbadtermooi wat eraan komt. Klopt, ja. Wanneer is dat, uh, Koen? We starten donderdag 28 mei.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 ja goed dus uh, genoeg gewoon weer uh, naar ja. uit te kijken. nou ja wat oudere Stanford je het ongetwijfeld nog weten uh, het grote zalmverbattenooi. ja en met Johnny Rip en Simon Taama uh, en jij hebt mee. ook uh, uh, al, al ja ik heb altijd al met, met, he? met de met meegedaan als okay. uh, als uh, keeper. als keeper. En, en dat was in de zin in de lagere klasse, want uh, ja, er, er kwamen echt hele goede teams toen ook en die komen er nu weer. zeker volgens mij, ja. Ze jij, uh, we komen? hebben uh, vorig jaar hadden we al uh, spectaculaire teams uh, er zijn er nu meer bijgekomen de teams uit Haarlem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 We hebben vorig jaar, denk ik, wel een mannetje of uh, 200 gehad. Oké. Okay. Met de finale avond. Leuk. Het uh, stond helemaal vol. En uh, tijdens de wedstrijden ook, dus het is geweldig. Gast. En tijdens de gewone wedstrijden, hoeveel mensen komen er dan? Ik denk minimaal 50 wel per dag. Uh, ja, ja. En hoeveel groot. kunnen er in de zaal? Er kunnen zeker een mannetje of 100 wel kijken hoor. Ja, ja, jaar. ja. Zeker ja, ook. Okay. Ja. Hey, en er uh, nou ja, zijn ook lagere klassen. Ja. Dus de recreatieve uh, pools, ja. zeg maar.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 En um, het is nu uh, volledig gesloten. Er zijn ook veel uh, voetballers uit stand voor die uh, meedoen? Ja. Ja, doen. Uh, veel af. ook onder een bedrijf staan zoals Frituur Affaire, Café Mio, oh, okay, oh, dat is leuk, uh, ja. Timmer, uh, Fabriek Eijmond. Ja, um, ja. En nog allemaal dat soort namen. Ja, ja, ja. ja. Hey, en uh, nou ja, jij bent te jong omdat we meegemaakt hebben vroeger, denk ik. Hè? Dat, dat kan niet anders, want het is al heel lang geleden dat er nog in die andere sporthal werd, uh, werd uh, ja. gespeeld.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 Uh, en zo samen ook met nog uh, de gasten zoals Dylan en Nigel. Die zitten bij mij in het voetbalteam. Die helpen ook uh, met de organisatie. Nigel de... Berg. Nigel Berg, Nigel eigenlijk de Vries. Eigenlijk een hele oh, dat is allemaal jongens van de Dat is voor één. Die moet je ook spelen vanmiddag hoor. Ik ben geschorst. Maar... Oh, je bent geschorst. <laughs> <laughs> Want ik wilde gaan kijken vanmiddag. Dus om drie uur. Ja, weet ik ga wel. Maar kijken. je bent geschorst. Ja. Dat zou ik aan het werk kunnen zien. Ja, ja. ja Nigel is nog steeds aanvoerder he, van het team. Ja, die is ook geblesseerd. Een belangrijke wedstrijd, geloof ik. Uh... Degradatiekrakers. Ja, zijn dat, dat allemaal ik, nou, uh, is allemaal nodig. Nou ja, vijfstaan vierde waar jullie tegen moeten. Jullie moeten winnen gewoon, hè? Ja, we kunnen van iedereen winnen, hoor. Maar ja, is dat zo? dat is, zo? Uh, nou, is, deze, dat de, is niet, niet elke de de week gelukt. Het is het niet <laughs> <zin> gezegd <gegaan>, <laughs> Maar uh, ja, het, is, het zou jammer zijn als jullie naar de vierde kwasten zouden gaan. Ja, het zou niet zo top zijn, nee. Ja. Nu met de nieuwe trainer, Arend regeren, ja. Er zit er wel ja. echt wat nieuwe energie in. Ja, de vader van Jury, ja. hè, van Ajax-Ziet. Uh,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 Okay. En ik zou zeggen, ik kom ook vooral naar de zaal. Uh, ja. Op uh, 28 ja, ik mei ik uh, 28 mei. 28 mei. En, en hoe lang duurt het? Drie weken lang. Drie weken. Dus we spelen mm. vaak op uh, donderdag, eerste week donderdag, vrijdag, zaterdag. De week daarna uh, zijn er weer andere dagen. Dus ik zeg, ja, hou vooral uh, even de Instagram uh, uh, in de gaten. Ja. Dan uh, zie je exact de speeldaad. Maar het is wel een, een behoorlijke organisatie hè, wat, je, wat je hebt. Want uh, ja, je moet uh, ook uh, scheidsrechten regelen, noem maar wat. Ja, van uh, alles en nog. Het komt er ja, bij dat preken. begrijp ik. Ja, ja. Doe <laughs> dus je het in je eentje of, uh, of doe je het met een hele nee, Met Nee, dus met de groep. Dus samen, nou, samen met mijn ouders die doen dan een beetje oh, ja, weer een, een beetje van, mee, de, van de sport, ja, ja. En Dylan, Antoine, Kas en Nigel. Ja, uh, ja. en Otman like. uiteraard van, uh, van de stichting. Dus een uh, okay. hele grote groep mensen om ons heen verzameld... die ons ja, allemaal helpen Leuker. en vorig jaar ook hebben gedaan. Onder begeleiding van Talent House. Ja. Ja. jullie zijn uh, vorig jaar, of je ouders zijn vorig jaar begonnen met uitbaten. En toen van, uh, rolden we gelijk de tafelvoetbal ja. in, het was er gelijk een goede vergroening. Ja. Nee, ik, ik, ik heb meegedaan aan het volleybal Want oh ja. gemeente, nou de gemeente doet het niet meer, maar in december.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 uh, nou, dat is over drie weken of zo. Hè? Dat gaat snel. Ja. Ja, dat gaat zeker snel. Ja, dus uh, deze, de schema's komen dan deze mag week. mag jij meedoen de eerste week. Ben je nog geschorst dan? Ik uh, moet nog een <laughs> schema heen zien. <laughs> Waarom waar, waar ben je voor geschorst? Vijf gele kaarten. Oh, oh vijf gele kaarten. Ja. Is dat ook een amateurvoetbal? Ja. Ja. ja. Een beetje te pittig uh, geweest. Ja, ik sta op uh, verenigde Middenvelden Ja, sta ik. Een, soms... ja, ja, dan, en, maar, uh, maar, zoals hier ben je redelijk rustig. Uh... Ik ben ook rustig. <laughs> ben een stille motor. <laughs> Nou Koen, nogmaals heel hartelijk dank voor je komst. Ja, jullie bedankt. Vooruit, ik weet niet of je nog wat wil aan, uh, nee, ik zou, uh, aanvullen. Nee, ik, ik, ik wil graag iedereen uitnodigen om uh, gewoon ja, een te keer te komen. Te komen. Is, en en uh, desnoods, als het allemaal niet past, dan uiteraard de finale avond. Dat is altijd de spectaculaire leukste wedstrijd. Welke datum is dat toch alweer? Dat is 14 juni. 14 juni, Ja, okay. dat zijn echt uh, nou, uiteraard de beste wedstrijden. En, ja, uiteraard. En, uh, ja. Met leuk, uh, leuk entertainment achteraf. Ja. Dus uh, Toppen, kom hè. vooral.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 A drunk tank An old man Said to me and say Another one And then I Only sang a song The rare old Mountain dew I turned my face away And dreamed about you I'm a lighter into one I've got a feeling A Sierra I don't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 Could never deny me the right to be wrong if I choose And this pleasure I get from, say, winning a best to lose. When I'm drinking my Bonaparte apart shandy Eating more than enough apple pies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 It's a clear to sleep, nothing I couldn't say, nothing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 Than you, nothing older than time, nothing sweeter than wine, nothing physically recklessly. Robert Oost zelf een uh, Nothing ja. Rhymed hier bij ZFM. Prachtig op, nummer. Uh, ja, prachtig nummer. Zeker, ons. Grote hit geweest toch ook? Grote hit geweest, ja, absoluut. Oké, okay, inmiddels is aangeschoven Roy van Buringen. Roy, welkom. Ja, welkom, goedemorgen. Roy. En Roy is natuurlijk bekend van Zandvoort Inside, maar over drie, precies drie weken is ook het grote buurtfeest weer in ja. Noord.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 die uh, één keer uh, verschijnt. Ja, Een jubileumkrant. Uh, ja, jubileumkrant. Ja, jubileumkrant was, stom stom for this side. Side. ja de jubileumkrant van Stom voor die tijd. Want dat is natuurlijk vijfjarig bestaan. Ja, ja. ja, dat is een groot feestje. Daar was een feestje ook van. Daar ben ik nog even Ja. Geweest. En uh, ja, vijf jaar Stom voor die tijd. kunnen we het ook even over hebben.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 Nou, nu, moet, nu zijn we dan in de fase. We hebben nog drie weken om uh, een aantal... We hebben nog niet heel veel nodig. Maar wel een aantal mensen ja, ja. Te zoeken die willen ondersteunen. Uh -huh. En ondersteunen is bakken en uh, helpen. En, ja, helpen en, uh, en, ja. En, en, en met de mensen omgaan. We ja, ja, spreken ja, ja. ook wel deels Nederlands. Dus deels ook niet. Het werkt met dat uh, Oké. Okay. Wat ook heel interessant is. Want je krijgt wel een mooie gesprek hoor met die mensen. Ja. Ik, uh, ik moet zeggen, ik was...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 met een ontbijtje. Ja, Wat een prachtig initiatief. Ontbijten, ontbijten zijn wel populair tegenwoordig. Hè? Want je had, in Noord is ook nog wat bevrijdingsontbijt ja, geweest. Ja, maaltijd inderdaad. Maal, was een, ja. Ja, maar ook was ook ontbijt volgens mij. Nee, Zog dat was een lunch. Een, een lunch. Soepje, soepje, ja. Ja, dat Het grappige is, dat wisten we in eerste instantie niet van elkaar. Ik, oh. ik had hem al eerder aangevraagd. Dan, dan, uh -huh. dan, nou, ik ben zijn naam even kwijt. Maar in ieder geval de organisatie...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 En dat, dat maakt het wel. Ja. Ja. Hey, waar kunnen we mensen zich aanmelden als ze even ja, mee willen helpen? Dat kan via info Ja. Je mag ook bij de Oekraïners binnenwandelen. Dat je denkt, van, nou, ik wil meedoen, dan meld ik me even okay. aan bij een van de vrijwilligers die daar uh, rond, rondlopen. Uh, ja. lopen. Je kan ons via social media vinden en een privéberichtje sturen. Santwoordinsite.nl mm -hmm. En uh, ja, daar kan je je aanmelden. Of voor jullie website hè, kun je ook. Ja, dus, uh... ja, ook. Je bent eigenlijk als je staat ja. op, op Google en denkt... je kan het bijna niet, allen... nee, niet missen. Nee, kon je niet missen. Hé, heel wat anders. Ja. Jij getrouwen, hè? Ja, ja, ja, ja. ga vertellen ja. hoe dat allemaal in elkaar oh, zit, of hoor? Ook vrijwillig, hè, toch? Ook oh, vrijwilligerswerk, vrijwillige. ja. ja <laughs> vrijwillige basis trouwen. Ja. Nee, ik, ik, ben al een tijdje verloofd en uiteindelijk uh, was dat. <laughs> in het begin van het jaar dacht ik, van, nou, het is nu wel een keer tijd. Ja. met Esme. Met Esme nog steeds, ja. En, uh, en, nog en, steeds. En, en nog steeds, en het gaat hartstikke leuk en goed, anders ga je niet trouwen natuurlijk. Ja. En toen uh, uiteindelijk uh, nou, is, is het... Uh, en dat doe je op een dinsdag. Ja. Een dinsdag ga je gewoon trouwen op het raadhuis. Ja. beetje klein. Ja, klein, en, maar fijn. En, maar er komt wel een feest, waar kunnen we heen? Ah, of wel een ontbijt. Nee, we gaan een heel mooi feest organiseren ja. samen op... Uh, uh, 31 bij. Ga je, je, ga je trouwen met Roy, dan krijg je gewoon altijd feest. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja, ja. En dat uh, gaat nu ook weer gebeuren. Werk je, werk je nog op het strand ja, ja, zeker. Ja. Ja? Bij ja. mango's, hè? Ja, zeker. Ja. Ja, ja. En wat doe je daar? Ik, uh, ik ben uh, manager van alles. Oké. Okay. Uh. Dus uh, ik... Uh, altijd wat te doen in de strand. Ja, oh, maar jij ja, bent, je bent, je bent druk dan. Heel ja? druk op dit, op dit met moment. Met alles. Helemaal. Ja. En, moet je vandaag niet werken met ja, het mooie ja, ik weer? Ja, moet zo beginnen. Zo beginnen om drie uur. Oké. Oh, je hebt even ja dat bent maar, je er drie uur ben nou. ik wel vannacht uh, thuis. Ja. Ja, ja. Hey, ja. Eh, nog even terugkomend op 31 mei. Kun je ja. een paar hoogtepunten noemen wat er allemaal te Ja, is? ik ga ze even noemen. Want het zijn ja, ja, kunnen nog we veel snel meer even doen. Hè? Uh, ja. ja, heel goed Hans. Heel leuk, hè? He, goed, ja, Hans. Ja, zeker. Dat kunnen we aan Hans overlaten. Dus ja. ja. ja. Hij is een journalist, ja, ja, ja. hè ja, ja, ja. We hebben de kofferbakmarkt vanaf 10 ja. uur. Oh ja, wat ja. is dat? De rommelmarkt vanuit een auto. Daar hebben we ook nog steeds plekken voor vrij. En alle, dit programma vind je trouwens ook... op standofdissite.nl slash buurtfeest. Oké, okay, maar... En dan kan je daar gewoon het programma helemaal even teruglezen. Even tussendoor, waar is de krant te verkrijgen? Uh, bij Pluspunt, Zo ja? De Oekraïne-opvanger heeft hem. Ik ga hem nog bij de bibliotheek neerleggen. Ik had hem in de bus. Uh, ja, hem, hem in de je bus. Je gaat hem even uitbreiden ja, ook, ook, ook in ieder geval uh, Nieuw-Noord en Oud-Noord uh. krijgen En als we overblijven gaan we nog door. Oké. We okay. hebben er 3000 te verspreiden, dus op is op. Goed man. En, uh, ja, dus dat...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 Flemingplein, want we stoppen met dat basketbalpleintje. Mm -hmm. Dat hebben we nu naar het Flemingplein verplaatst. Dan komt de springkussen, komt suikerspin. Komen allerlei andere randactiviteiten. Kinderen kunnen ge, ge, gesminkt worden. Sminken en nog veel meer. Dus dat is heel erg leuk. Leuk hoor. Dan hebben we uh, sport- en gezondheidsplein. Dat is een beetje verbonden met de informatieverbindingsmarkt. Uh, mm -hmm. En uh, dat is ook heel erg leuk. er zijn allerlei sportactiviteiten te doen. Bijvoorbeeld basketbal, uh, gezonde tips en trucs. Dus dat is ook leuk. Wat ook leuk is.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 Ja, dan moet ik nog 10.000 euro meer hebben. Ja, die gaat niet gratis staan. Nee, nee, nee, nee. Meen je dat nou? We hebben in het eerste buurtfeest hebben een offerte aangevraagd. ja. En toen kwamen budget en Theo gewoon echt niet, net niet uit. En uh, dit jaar kan dat gewoon helemaal niet meer, want het is gewoon niet meer te betalen. Nee, maar hij vraagt gewoon ook voor zandvoortse dingen geld. Ja. Ja, dat denk ik ja. wel. Ja, dat is te Ja. Ja. Ja. Als, ja. ja dat is jammer dat dat uh, want hij stond natuurlijk ook op het op het een paar keer ja zeker Raadhuisplein en ik ik vroeger bij mij toen ik mijn bedrijf nog had kwam hij ook bij mij nog optreden ja, ja, en nu kent hij ja, je ja. wel hoor want ik ben Yves vaak nog in Zandvoort tegengekomen of uh, op Schiphol toen ik van het Benijdorm afkwam ja. kwam ik hem ook toevallig woont hij nog in Zandvoort uh, nee, Amsterdam nee voor Amsterdam oké ja, okay. ja.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 Uh, wij zijn in ieder geval uh, tussen 10 en 12 in dit programma. Nou wel. Maken welkom. we opnames sowieso, ah, denk ik. Leuk. En ja, ja, misschien live met Karina. Uh, ja, bijvoorbeeld als ze tijd heeft, dat we met mensen praten, weet ik het allemaal. Ja, ja. Uh. Ja. En, en nee, even ja. een klein, uh, klein interview met jou. Uh, bijvoorbeeld hoe, hoe, hoe dat het staat. Nou, uh, ik uh, mag je hartelijk bedanken, ja, Roy. Mag ik wil en, nog één ding ja, zeggen? Ja, dus nog één ding. Het project, de buurtfeest, wordt belangeloos georganiseerd. En daarvoor wil ik echt alle sponsors en vrijwilligers enorm bedanken. Want ja, zonder hun had het nooit gelukt. Nee, het, is het is een enorme klus in ieder geval. Ja. Ik uh, neem een petje voor je af. Nou, zeker. Hey, hartstikke bedankt. Jullie en, bedankt voor de, en, de tijd. Ja, nog heel veel succes met de organisatie. Want het is nog niet klaar. Hè? Nee, nog net niet. Nog drie weken. <laughs> en een hele mooie En, en, en, en, en, ja, en ik dankjewel. hoop dat dit weer is. En wanneer, ja, dan ga, dan je wanneer ga je trouwen? Wij gaan uh, de trouwreis op 10 uh, juni. En op 13 juni gaan wij...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 de Haarlemmermeer, we hebben een prachtig duingebied, we hebben een prachtig duintjesveld, hè. ons sportpark waar we trots op zijn. Uh, en nog eens de zee uh, waar allerlei andere g-sporten, zoals dat heet, uh, georganiseerd -ge kunnen worden. Dus ja, want je vergeet er nog dat het circuit. Dat Want iedereen, iedereen ja, ja. werd enorm enthousiast toen jij zei van... ja, misschien kunnen we wel op het circuit wat doen. Nou ja, het, het, het, ik, ik, ik, ik, ik schrijf niet uh, onder stoelen stoel aan tafel... dat ik uh, het ontzettend leuk zou vinden ja. als we ook sporten. Bijvoorbeeld wielrennen of net een sporter hier die uit Skileren doet. Ja, skilere. Hoe mooi dat zou zijn als we dat op het circuit van Zandvoort kunnen organiseren. Ja, want het is nog niet helemaal duidelijk welke sporten exact komen. Hè? Maar je kan tegen natuurlijk aan beachvolleybal, uh, surfen. Hè? Dat gebeurt meer met uh, geen sporters ook. Uh, ja, en dan, en dan leg je uh, op het circuit, uh, de hunsrug uh, op. <laughs> Ik geef ze aan het te doen. Dat is een prachtige plek ja, natuurlijk, ja, ja, ja, ja, ja. waar wordt dan een toegevoegde ja, waarde ja. uh, voor deze sport kan bieden. Ja, ja. ja, maar Surf is, uh, is uh, dat gebeurt meer hè, met uh, g sporters hier de wat vertelde jij. Ja, ja we hebben het surf -pro Project. Ja. dat is in Zandvoort gestart, maar dat is nu sinds jaren op in meerdere kustplaatsen. Mm. Waarin uh, onder begeleiding van uh, uh, surfdocenten uh, er ja, gegolfsurfd gaat uh, worden. En dat wordt uh, bij ons op meerdere zondagen wordt dat al jaren georganiseerd. Ja, leuk. Het is echt ja. een ontzettende leuke...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 Uh, duidelijk, uh, er is een interne commissie geweest die alle inzendingen be beoordeeld uh, uh -huh. uh, heeft. Daar is een winnaar uh, uitgekomen, maar vol nou, vertel. volgens mij is die winnaar nog niet uh, openbaar. <laughs> nou, uh, je, uh, kunt het me, je kunt het best vertellen, niet, niemand luistert naar uh, nee. <laughs> <laughs> nee, Jullie hebben heel veel luisteraars. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, nee, maar ook daar gaan we een heel mooi.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 Of er zijn de mensen Zonver die dat gaan, gaan uh, begeleiden. Sportservice, had je te over? Nou ja, Sportservice is onze uitvoeringsorganisatie ja, ja, die sowieso met sporten uh, uh, iets doet. Ah. Die is ook gevraagd om voor dit pro.. Hmm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 Ik sta hier bij Meijer aan Zee nog even met Imra en Imra is een van de deelnemers aan de Special Olympics. In welke sport Imra? Tennis. Tennis. Ja dat is een mooie sport he? om te doen. Zeker En ik begreep het. dat jij ook vorige keer al hebt meegedaan in Brabant. Ja klopt. Vorig jaar uh, Tilburg-Breda. Ja? hoe Was dat? Ja was super. Het uh, hele evenement was uh, een groot feest. Ja.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 Vanaf acht jaar, uh -huh. maar toen was ik op een. Uh, uh, ben ik begonnen als kind te leren tennassen yeah. op een reguliere club. Yeah. En tot mijn zeventiende, uh. toen kon ik zeg maar geen aansluiting vinden, mm -hmm. uh, omdat bij mij op latere leeftijd mijn verstandelijke beperking is geconstateerd. Yeah.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 Maar de helft van de groep tennis in Haarlem. Oh, leuk. Omdat uh, wij heel veel leden oh, hebben. Uh -huh. En uh, ja, zo ben ja. ik, zeg maar. Hartstikke oh, leuk, want je komt oorspronkelijk uit Haarlem, begreep ik? Ja, Haarlem is mijn geboortestad. Ja, en je, je komt dus verder naar Zandvoort ook, waarschijnlijk. Ben ja, ik ja, en toen lekker in de zee. Ja, uh, lekker, ja. Uh, ja. Naar de zee. En uh, ja. Jij ja. ja, wilde nog even vertellen: je, je bent athlete leader, wat was het? Uh, oh.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 ...co-ho-cities, uh, co, ja? co, hè? Ja? Uh, zijn we er blij mee? Ik neem, naast ja. Adem en Meer, hè? Ja, uh, ja nou, Sanford is een prachtige gemeente voor om uh, dingen te organiseren Ja, klopt. Nou, we zijn eigenlijk om meerdere redenen zijn we heel blij. Dus eigenlijk na de editie in uh, Breda en Tilburg was er eigenlijk nog geen volgende organisator. Mm -hmm.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 Twee jaar geleden. al oh, één jaar geleden zeg maar. Nee, dit, zijn de 14e, dit worden de veertiende 14e 14e de, de oh. Nationale spelen. Dus Zo. zijn echt om elke uh, twee jaar zijn ze mm. er. Mm. Uh, uiteindelijk is er ook zeg maar, nog een nog groter evenement. De World Games. Ja, de World de, Games, ja. Waar de, deze ja. sporten ook uh -huh. naartoe kunnen. Uh, maar dit is wel, dit is wel mijn...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 uh, heel laag drempelig te kunnen okay. bewegen. Nou, perfect. Niels mocht je enorm veel succes wensen met de organisatie, want het is een hele klus lijkt mij. Klopt, ja. En, uh, heb je genoeg vrijwilligers wat dat betreft of niet? We hebben er dus straks 1500 nodig. 1500, zo. Ja, dus iedereen die, die luistert mag van mij ja, dat gelijk ja, meegaan ja, doen. Ja, ja. Um, en waar, maar... kun, waar kunnen ze dan kijken? We...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 Dus ja, nee, dat, dat is waar. Dat, mag niet, hè, dat mag niet, hè? Nee, dat gaan we niet doen. Nee, ik, ik zou niet weten wat Maar misschien, we dit, ja, misschien hebben ze vleugels genoeg. nog Precies, zo, dat dus denk ik. Die achter uh, vleugels getest worden. Ja, zeker. En nou, we gaan er bijna uit. Uh, uh, we gaan eruit met muziek. Zo van Maya Kop uitgezocht. Maya, hartstikke bedankt. Leuke muziek, Maya. Uh, Ger, uh, jij ook bedankt voor het samenstellen. En, het en jij ook bedankt. Nou, voor dank het, het, mede... Uh, en tot volgende week, dan zit Ben Zonneveld hier. Ben Zonneveld doet de komende twee weken. Dus dat komt helemaal goed. Nou, alle luisteraars een heel goed weekend. Dat zal wel lukken met dit weer. Ik denk het ook. En blijf luisteren naar ZFM. Vanmiddag Stamford op zaterdag. Met onder andere het voetbal van SV Stamford. En nog heel veel meer zaken. Helemaal goed. Maar ja, bedankt. Dan start de muziek maar en dan gaan we eruit.